I was getting more like baby and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 En als je dan via de hoofdtelefoon Want naar maakt luisteren, bent, dan moet hij gewoon even wat harder, hè? Albert Jan, ja, bij zeker. deze plaats. Door de gerspa in zo bijzonder, hoe gaat het met ver trouwens? nou. Uh... Verstappen, iedereen heeft nog geen één tijd staan. Nog geen één tijd? Nee, omdat er natuurlijk een, rode, een gele vlag was, situatie was... waardoor iedereen van zijn gas af moest. Dus maar waarom staat die vierde dan? Ja, hij had de vierde tijd, maar de nieuwe tijd is niet, is allemaal afgebroken. Oké, okay, oké. Okay, dus, dus okay. Door die gele vlag situatie. Dus alleen Vettel op dit moment de tijd neergezet. Nu, Vettel en... Uh, even kijken, Vettel en Raikkonen. Een, Raikkonen 1, Vettel 2...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 Goed, terug naar Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, allereerst we, uh, deelden wij vorige week al mede dat het passage weer wordt gepimpt. En daarnaast zijn de werkzaamheden aan het Van Venemaplein uiteindelijk ook weer hervat. Door omstandigheden heeft de renovatie enkele maanden stilgelegen. Aannemer de Bi-wegenbouw is begonnen met het herstel van de trap aan de oostzijde achter het Dolfirama. De herinrichting van het Van Venemaplein betreft het dek van de parkeergarage onder het plein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 Blijf gewoon een feestje om de gauw oude muziek te draaien bij CFM. Zandvoort op zaterdag bij je tot haar vijf uur middag. Joris Poegie en Sue trouwens in Swinging on the Star. Nou, Q1 zit er bijna op. Met Max nog steeds op P2. Dus nou, die is hier makkelijk doorgekomen, hè, die Q1. Straks veel meer over de kwalificatie in andere nieuws bij Zandvoort op zaterdag. Maar eerst Milan Meskens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 En ook Nederland veroverd deze Milo Miskens met zijn nieuwe single Stone Cold Liar. Ja, Max dus op P2 eh, tijdens eh, Q1. En eh, P1 was er voor Rijkoon, hè, volgens mij, Albertje. Uh, ik heb het even nie, niet gevolgd. Okay, maar ik weet okay. wel wie eruit zijn. Ja, Gasly, Stroll, Eriksen, Marques en Grosjean. Ja, er was uh, vast eentje het haasje. En dat was uh, Grosjean. Ja, dat dacht ik al. Geploft bordetje. Zo is dat...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 make love tonight make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 Maar ah, die bocht, die ene bocht. Dus ja, die ene bocht. bocht de, de, de, de, de, de, bij één speciale bocht, de luisteraars, gaat, gaan ze steeds allemaal de mist in. Waardoor de zaak weer even stilgelegd wordt met een gele vlag. Ja, het, is maar, het is maar voor een paar seconden, maar die ronde ben je wel kwijt. Maar goed, vooralsnog uh, verstappen op een uh, rustgevende tweede plek. <lacht> Oké, okay, niet meer rijden, even. gewoon nee. naar Q3 doorgaan. Even wachten. even <lacht> de agenda Goed. Uh, nou, zoals ik al zei, uh, vandaag is dan de uh, Kids Adventure Week van start gegaan.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 Burgemeester Nick Meijer van Zandvoort draagt op 2 mei de spreekwoordelijke sleutel van het gemeentehuis tijdelijk over aan Mart Visser. Het start zijn voor de Mart Visser de Takeover. Gedurende de periode van twee maanden stelt Mart zijn houtkultuur tentoon in het oude raadhuis. Het Zandvoortsmuseum wordt volledig gewijd aan de kunst van de beeldende kunstenaar. Nogmaals vanaf 2 mei tot en met 1 juli Mart Visser de Takeover. En voor meer informatie kijk even op de website van het Zandvoortsmuseum www.zandvoortsmuseum.nl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 Het, uh, ah. Jeetje, minetje. Nou, Wat ze... gebeurt er allemaal? Max, Verstappen op dit moment uh, in de Pitstraat. Uh, ja, nee, ze hebben allemaal uh, met nog een kleine zes minuten te gaan. En op een gegeven moment keek ik even omhoog en ik zag uh, één verstappen, twee Ricky Jardo. ja, dat duurde niet lang. Want uh, toen kwamen de Mercedes uh, weer langs zij. En uh, ook Ferrari uh, doet mee in het potje. Momenteel zijn ze allemaal weer in de ze terug, rijden ze terug in de outlap uh, richting Pits. Maar de voorlopige tussenstand is Vettel 1 gevolgd door Hamilton... 3 Bottas, 4 Verstappen, 5 Ricciardo en 6 Raikonen. Maar luisteraars, neemt u maar voor mij één ding aan. Dat wordt niet de startopstelling morgen. Nee, want we hebben <laughs> nog uh, vijf <laughs> minuten te gaan in Q3. Een spannende ja, kwalificatie daar in uh, Azerbeidzjan. En morgen ook weer een spannende race. Want ze gaan even dicht langs die muren hè, daar. Ja, het is op het randje allemaal. Jongen, jongen, jongen, jongen. Een spannende race morgen. wij blijven de kwalie volgen voor je. Best wel voet op zaterdag. hele spannende minuut worden daar op het circuit van Baku, eh, Abidjan. Nou en of. Zo, nog een minuut te gaan in Q3. En dan weten we wie er morgen op uh, Paul Position uh, mag starten voor de Grand Prix van uh, Azerbaijan. En uiteraard hoort het zo meteen in het volgende uur van uh, Zandvoort op zaterdag uh, van ons wat de complete startopstelling uh, zal uh, zijn. Dat weten we over een uh, paar minuten. Dan uh, is iedereen uh, over de finish met de laatste snelle ronde daar op het circuit van uh, Baku.